Op de door Israël bezette westelijke Jordaan oever is een Palestijns-Amerikaanse man doodgeslagen door Israëlische kolonisten. Volgens de Palestijnse autoriteit probeerde hij het land van zijn familie te verdedigen bij een aanval van de kolonisten. Een andere man werd doodgeschoten bij die aanval. Het zou ruim drie uur hebben geduurd voor er een ambulance was, omdat die zou zijn tegengehouden door de kolonisten. De Amerikaanse familie van de man wil dat de Amerikaanse overheid de aanval op de westelijke Jordaan-Oever onderzoekt en dat de daders worden gestraft. De organisatie van de feesten rond de Nijmeegse Vierdaagse neemt extra maatregelen tegen wildplassen. De organisatie plaatst elk jaar meer wc's in de binnenstad, maar toch is dat nog niet genoeg. Om het probleem onder de aandacht te brengen wordt wildplassen toegestaan in een klein parkje waar tegen een brievenbus een voordeur en een fiets kan worden geplatst. Langs de route staan voor de lopers 20% meer wc's dan vorig jaar. Ook wordt aan mensen langs de route gevraagd hun wc beschikbaar te stellen. De Nijmeegse Vierdaagse begint dinsdag en telt tienduizenden deelnemers. Op Wimbledon heeft Nederlander David Pels een finale in het mannendubbelspel verloren. Samen met de Australiër Rinky Hijikata verloor hij in de finale van het Britse duo Cash Glasspool. Het werd 6-2 en 7-6. Het is voor het eerst in 89 jaar dat een Brits koppel het herendubbelspel wint op Wimbledon. Het weer op veel plaatsen zonnig. In het noordoosten mogelijk een bui. Het is 22 tot 27 graden. Morgen meer wolken en wat lichte buien.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 Ja, en toen werd het wel heel erg stil, allemaal. Want ja. De boel lappen in de steek. Zoals gewoonlijk. Hé, ja. Oké, okay. nou gaan we het nog een keer proberen. Oh, lieveling. Je bent mijn allerliefste lieveling. Je bent een lekker ding. Mijn hart dat open ging van jou, mijn lieveling.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 mijn lieve lieveling, weet dat ik jou niet meer verlaat Mijn bestemming lees ik helder in jouw ogen Echt het is ongelogen, ik heb alles afgebogen Mijn lieveling, je bent mijn allerliefste lieveling Lekker ding, je bent een lekker ding M'n hart dat open ging van jou mijn lieveling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 Oh ja, een ja, lekker ding, mijn lieveling ben jij. Geef mij jouw lach, lach, lach. Elke dag, dag, dag. Ja, elke zon, zon, zon, wil ik overdoen, doen, doen. Ja hoort bij mij, mij. Oh, jij maakt me blij Oh, mijn lekker, lieve, lekker, lieve, lekker Lieve, lekker, lieve, lieveling Jij maakt me blij Ja, de wijze woorden van uh, Maurice Groeneweg En uh, ja, wie weet gaan we hem stortjes nog eventjes bellen, hè? Want ja, toch even kijken hoe dat nou is geweest. Uh, ja, op Bali geloof ik, dat hij de in Indonesië, dat hij uh, Jaan op huwelijksreis was. Dus uh, tot zover, uh, dat, uh, dat horen we dan uh, straks. Nu gaan we eventjes uh, een uh, nummer draaien van Danny Poppinghaus en Adam Loos. En ik zou zeggen, ja, allemaal een hele goede middag. Mijn naam is Fred hey, ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal hier met Entertainment for you. Het was op die dag, toen ik jou daar zag. Ik kreeg zo'n vreemd gevoel, dat kwam door jouw lach. Ik wou bij je zijn, jij het mij. Net als in mijn dromen. Lang gewacht al die momenten. So Dat is dan Danny Poppy House in Ademloos. Wij gaan naar de, de jaren 80 met you lodge en Someone Loves You Honey. Toen Lodge was dit met uh, Prins Mohammed. ja wel de broer van uh, Humberto Tan. Ja, die kennen we allemaal. En uh, Someone Loves You Honey. En wij gaan uh, eventjes uh, terug naar het Nederlandstalige. Ook een uh, lekkere gouden ouwe van Jannes. En adio, amore. Adio.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 Dit afscheid dat is maar voor eeuwen, dus droog nu je tranen. Adio, amore, adio, ik kom terug. Viertien dagen met jou. Hoor. Adio, amore, adio. Ik kom weer terug. Jannes, was dit? Dan lekker de gauw houden. En ja, binnenkort spreken we natuurlijk Jannes weer. Vanwege zijn nieuwe single, die hij heeft uitgebracht. Uh, Op vakantie in Puerto Rico heet dat uh, volgens mij. Als goed heb hoor. Ja. We gaan uh, verder met uh, Brian Voet en alles. Ik wil jou vertellen wat ik voel.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 Allemaal uh, ja, opnieuw uh, gecoverd. Uh, zijn eigen nummer opnieuw gecoverd in uh, 2024. En uh, getiteld alles waar we nu naartoe gaan. Ja, hij is ook wel uh, een mooie plaat. Cloud, helaas heb je niet gered. Maar we draaien hem wel. See, Marie, she sang to me. Je me je, de petit. Well, I was just a little boy. But I remember the melody, the melody. It's like this, it's like that. It goes up, it goes down, and around and around. Guess it'll, it'll me. Voici, me, me, me. voilà chanter. 1 2 3 c'est.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 Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt, dan heb je wel wat te vieren. MUZIEK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 Die avond want ik deed de lichten uit. Ik blijf altijd hangen tot de tent weer sluit. Ik flirtte met een dame, wat zou zijn?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 Nam som dramer wil ik zijn. Adios, buena señorita. Ik vind leave maar ik moet Ik kan niet eeuwig duren. Altijd is er een tijd van gaan. Jij leefde mij zo in de luren. Je liet me in mijn hemdie staan. Och signorina, ik zal ze missen. Jouw ogen en jouw temperament. Natuurlijk kan ik mij vergissen. Wou dat ik je langer heb? the get. Adios, buena senhorita. Ik feitje lief, maar ik Come. Dan Jack Barbe en adios Buenos Sina, uh, señorita Ja, zo moet ik het zeggen en Dit is natuurlijk die uh, hele Grote man met die uh, hele lage stem Very white Baby, we better try To get it together Blijf er lekker bij Tot uh, 7 uur Entertainment for you En mijn naam is uh, Bertijn En En dat is het Entertainment for you Het blijft een heerlijke plaat. Ja, goede muziek heeft hij achtergelaten, deze man. Barry White. En baby, we better try to get it together. En zo is het maar net. En aan de telefoon hebben we niemand minder als rom, van Hoven Ron, een hele goede ja, middag nog. Goedemiddag aan Zandvoort. Ja, He, lekker. Ja, goed, goed weer. Dat bij jou ook natuurlijk. Ja, Antwoord je natuurlijk. Is antwoord aan de zee. Ja, hier, hier is het ook goed weer. Ja, ja. Hey, we bellen nou natuurlijk uh, vanwege jouw uh, nieuwe clip en uh, natuurlijk ook het nieuwe nummer, wat erbij past. Ja, door jou. Ja, ja, ja. inderdaad. Nou, leuk. Ja, hey, uh, vertel eens even uh, uh, hoe, uh, hoe ben je op het idee gekomen om dit nummer te gaan uh, maken? Schrijf je zelf of? Ja, ja, ik doe mijn tekst altijd zelf schrijven. Ja, dat heb ik... Dus mijn 16e single en mijn teksten die doe ik al hetzelfde. De muzikale bewerking is van Laurens van Wessel, die is ook bekend van Frans Bouwer. Ja, ja. En uh, ja, ik, ik maak meestal, ik, ik maak de tekst en ik doe hem thuis een beetje met akoestisch gitaar inspelen. Ja. En dan stuur ik hem naar Laurens en zeg ik, nou ik denk dat het zoiets ongeveer moet gaan worden. Nou en dan maakt hij er de muzikale bewerking van en die is eigenlijk altijd gewoon goed. Ja. We hebben weer een beetje gekozen toch wel voor de country-achtige stijl. Want dat is vooral wel de stijl die mij eigenlijk het meest... Ja, ik wou net zeggen, dat is, dat is een beetje toch wel jouw... Uh, ja, dat is mijn, dat is mijn denk toch wel, een beetje ja. rockachtig en counterjachtig. Ja. Dus ja. Daar hebben we bewust eigenlijk weer voor gekozen en uh, ja, ik denk dat dat wel gelukt is. Ja, want uh, ben, ja, ben jij een beetje iemand van uh, de muziek van de jaren zestig, zeventig? Nou, ik wil eigenlijk zeggen ik ben eigenlijk iemand die eigenlijk al het muziek mooi vindt. Maar de jaren 60 is natuurlijk een speeljaren Nee maar omdat je ook country en eh, eh, ja rock and roll een beetje. Ja, nou, eh... nou, klopt. Nou die, die jaren zestig stijl, dat is toch wel de stijl die men het meest Ja, Engels bij Dunpetting, New Newbye. Eh... Ja, Tom Jones, ja. Engels bij Dunpetting, Elvis Presley en. Eh, ja, natuurlijk Cliff, Cliff Richard. Ja. Ja. Dat soort. Eh, ja, Richie dat, Muziek, ja. Ja. Dan, ja. dat vind ik toch wel het, het leukste als ik het mag kiezen. Ja. Ja. Ja dat, is, uh, ja, ja, ja, dat is toch ook wel mijn voorkeur. Ik, denk, ja. Ja, ik weet niet in uh, welke leeftijd dat je zit. Uh... Ik hoor, als, als ik het allemaal mee mag maken, dan uh, word ik in december 67. Ja, dus. Nee, dan. Uh, ja. dan, dan, dan kan het ook haast niet anders, hè? Nee, ik ben, ja, ik ben eigenlijk meer opgegroeid in de stijl. Uh, van het liedje waar jij net. Uh, voor uh, mijn interview draaide met Barry White. Barry White, ja. ja. Dat is natuurlijk een beetje. Uh, ook uit de, uh, mijn tijd natuurlijk. Ja, ja, dat, ja, ook in de jaren zeventig Dat soort spullen, ja, ja, ja. Ja, ja dat... een hoop mensen denken dat het uh, ja, toch wel een beetje een moderne man was, maar uh, ja. Uh, toch, de muziek uh, is al, stond al heel ver uh, terug. Uh, heel veel mensen weten niet, maar Barry, Barry White is eigenlijk de disco geïntroduceerd hè Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de, de, de hele grote spil achter het hele disco gebeuren. Ja, klopt inderdaad. Maar goed, dat, dat terzijde. <laughs> ja, nou goed, weet je, ja, sommige mensen, zeker een beetje de jongeren onder ons, uh, ja, die zijn toch wel de laatste tijd die ik tegenkom, uh, toch wel uh, ja, geïnteresseerd zeg maar, in de muziek ja. van, van de jaren 60 en 70. merken, ja. Ja. Ja, dus zonder meer, de ik ergens moet gaan zingen... Ook, ik heb ook heel veel liedjes uit de jaren 60 die ik dan doe. En je kunt inderdaad merken dat dat bij jongeren wel heel populair is. Ja, ja. ja. De, de, de Laatst kwam ik iemand tegen en die zegt van... Ja, die had het over Johnny Cash. Ik zeg ja. <laughs> ja. Toen ja, denk ik van ja, voor iemand van uh, uh, nog, nog in de twintig... Ja. Uh, ja. ja. Is dat, dat is dat zo'n oude oude, hè? Is het bijzonder, hè? Johnny Cash, Ja, ja. Ja. Ja, ja ik zeg altijd... Uh, een uh, jong iemand met een oude ziel waarschijnlijk. Ja, ja daarom ja, weet je, ik, ik, ik zit 52 jaar in de muziek. Ja. Dus ja, ik, heb, ik, ik, ik, ik, ik, ik begon met mijn eerste bandje. Toen stond Corrie en de Rekels op de eerste plaats. met ja, voor jou. Ja. Dus ja. ja, ik heb een beetje zo heel die... Toch wel heel die revolutie toch wel heel meegemaakt. Mag ik wel uh, zeggen. Ja, ja, ik ook. ja Inderdaad, Corrie, Hanni en de Rekels. En, uh, ja, en dat soort dingen. Uh, ja, en ja, Mieke natuurlijk. Mieke, gaat uh, ja, niet te vergeten, ja. Ja, en... Uh, Weet uh, klom met de zaal, je weet zo. ook alweer. Wilma? Wilma, ja. Ja, ja, ja. Dat was een uh, mooie tijd, maar goed, weet je, nu is het ook een mooie tijd. Jawel, Ieder, iedere tijd heeft de charme. He. Maar Ja, natuurlijk ja, wel, dat vind ik ook altijd. Ja, het is niet te veel in de oude blijven hangen, he. Nee, zo is het. <laughs> hey, hey Ron, maar uh, door jou, uh, ja, een, le een leuke clip geschoten, van waar is dat gemaakt? Die, uh, die is in Antwerpen uh, gemaakt. Oké, okay. want uh, ja. de, de, de, de leuke straatjes, een beetje dorpsachtig ja, ja, doet het allemaal aan. Een leuke stad. En ik hoor ja. natuurlijk, ik, ik kom uit Putter dus aan de Belgische grens. Ja. Wij, wij zitten maar 14 kilometer van Antwerpen af. Ja. Dus uh, ja, we denken nou, hoe gaan we gaan een, een clip schieten in Antwerpen. Ja, en voor de mensen die dan motionist zijn, dat is echt een hele leuke stad. En je ziet op het plaatsje dat caféetje met dat de kaporgel. Ja. ja, dat is echt een Belgisch caféetje. Dat caféetje is 30 feet aan de meter. Ja, ja ik, ik vind het ook altijd gezellig. Ik zat altijd, uh, ik zat altijd natuurlijk uh, uh, op hoge heide. Ja, oké. Okay. Ja en uh, ja, dat, ik, ik ging altijd naar de, het Belgische Capelle natuurlijk. Daar ja. had je ook altijd uh, de ieder jaar de, de braderie, ja. de langste braderie van ja. Europa geloof ik. Klopt, ja, ja klopt. Ja. nou, dat is, dat, dat is waar ik vandaan kom. Ja, ja. Maar dan van de Nederlandse kant. Ja. Nee, dus uh, ja, dat uh, vond ik altijd wel. Uh, ja, ik ja. ik vind dat altijd prettig en uh, leuk en gezellig. En zeker deze, ja, de, ja met, met mooi weer, net zoals dit. He? Ja, dus voor de liefhebbers, ja, als je ooit een keer uh, niet weet wat je moet doen... ...af ze zeggen, ga een keer naar Antwerpen toe en ontdek Antwerpen. Ja, ja want uh, de meesten gaan altijd naar bruggen. Ik ook. <laughs> ja. Klopt, ja. Maar, uh, nee, Antwerpen uh, ja, kwam ik ook heel vaak natuurlijk. Dus, ja, en, uh, natuurlijk ook bekend van de vogeltjesmarkt, hè, ...waar iedereen vroeger uh, sowieso kwam. Ja. ja, ja. ja. Dus, ja. ja maar wil uh, jij stiekem uh, uh, nog wat, uh, wat op de plank leggen waar je, waar je alweer mee bezig bent? Ja, langzaam, maar zeker zijn we weer wel aan het denken. Ik ben nu uh, alle voorbereidingen aan het treffen. Je zult niet geloven voor mijn kerstconcert. Ja. Uh, 13 december heb ik mijn uh, vierde kerstconcert. Ieder jaar heb ik een kerstconcert. Dus ja, daar zijn we nou. Ik zit ook nog naast mijn solo zingen ook nog in een band. Oké. Okay. Ja, we zijn vol bezig met de voorbereidingen het kerstconcert, maar ook de bloemgang. Ja. Dus... Ja. Oké, okay, en uh, 13 december zeg jij? Ja, 13 december, dat is op een zaterdagmiddag. Ja, en, en waar wordt dat gehouden? Dat wordt in Putten, zonder N gehouden. Oké. Okay. Dus uh, ja, en... rond, uh, rond september dan komt alles daarvan op mijn Facebookpagina. Dus mensen die, dat, ja, die mijn Facebook in de gaten houden, die ja. uh, kunnen dat vanzelf zien. Dat is een heel leuk concert. Ja, maar jij, jij doet voornamelijk Facebook, hè? Ja, ik zie een beetje Instagram. Maar uh, ja, het meeste doe, doe ik wel op Facebook, ja. Ja. ja, eigen site is er nog niet bij? Jawel, ik heb een eigen oh. website okay. overzien.nl. Over over Oké, okay. en uh, daar is de agenda ook up to date? Ja, daar, daar, daar staat alles op, ja. Oh, Oké, okay. dus uh, nou dat moet er goed komen. Kunnen mensen me helemaal volgen. Ja, nou dat. Uh, Noem nog één keer je site zinkt en dan zingt niet mijn k, dat zing ik g, maar zingt mijn g, .nl. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, weten we dat. En uh, dat is dus 13 december. En uh, ja, alles is te vinden dus op de site. En ja. anders eventjes uh, via Facebook. En uh, het nieuwe nummer waar je, uh, tenminste het idee uh, voor het nieuwe nummer waar je mee bezig bent, is dat uh, een beetje in dezelfde genre? Jawel, dat gaan we ongeveer dezelfde stijl worden, ja. Ja, ah, oké. Okay. Ja. En, uh, en die kunnen we verwachten ongeveer Ja, ik denk net na de feestdagen. Sorry? Ja. Net, net na de feestdagen. Oh, net na de feestdagen, oké. Okay. Ja. Dus uh, zeg maar januari. En dan uh, kijken we wel. Ja, ja, ja. Uh, oké. Okay. Hé hey Ron, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, gaan wij hem ja, instarten. Nou, lieve mensen in Zandvoort, bedankt dat jullie even bij mij hebben we willen luisteren. En natuurlijk jullie bedankt voor het afnemen van het interview. Graag gedaan. Ga, ga lekker zitten in Zandvoort aan de zee. En dan zing ik speciaal voor jou, mijn nieuwe single Door jou. Hey, dankjewel Ron. Doei. Hé, hey, groetjes en tot de volgende. Bedankt hoor. Hoi hoi. Ik zat te denken en ik dacht, ik bel je op. Schat, we gaan vanavond samen naar de kroeg. Deze dag duurde voor mij weer lang genoeg. Hé, hey, de file is opeens voorbij, hoe kan dat nou? Ik weet het zeker, dat komt allemaal door jou. Jij voelt precies hoe ik me voel. Het komt door jou, gewoon door jou. Jij kan voor mij echt niet meer stuk. Ik zocht me steeds het ongeluk naar het geluk. Mijn leven was een drama voordat ik jou zag. Ik plukte elke dag weer de verkeerde dag. De ene dag net als de andere niet echt... Niet speciaal, maar door jou begon voor mij een nieuw verhaal. Liefde maakt blind, wordt er gezegd, maar niet door mij. Ik zie jou met mijn ogen dicht, die vlak voor mij. Ik vraag me iedere keer weer af, hoe kan dat nou? Ik weet het zeker, dat komt allemaal door.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 Uitblijven. Frank van Netten komt met de derde editie van Feest op Wielen. Grootster, meest slepender, zing, feest op vrijdag. 27 maart 2026 in Aversluif, Amsterdam. Daar wil je toch bij zijn? Tickets op feestopwielen.nl. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Want ik weet nog heel goed Waar ik ben geboren In een wagen van goud en dat was mij Nu ben ik al iets ouder En mis ik de tijd van toen Want de plek waar die wagen stond Dat is alleen nog maar de Van Vijf dag en nacht ja, dat zit me in mijn bloed Een klokje of een zet, Of een spijkerbroek Overal ben ik En overal voel ik me thuis Want wat ik geld En dat allemaal van Frank van Hitte. En we gaan eventjes naar het Engelstalige toe. En dat doen we met Teddy Swims. Een, uh, ja, een geweldige... Als een orkaan. Als een orkaan. Hier is het Hitkracht team. Hitkracht Entertainment for you. Geweldig nummer. Uh, ja, dat wilde ik zeggen. Bad Dreams. Een geweldig opkomende artiest in het Nederland. ...Dreams en Teddy Swims... ...hier bij ZFM Entertainment... ...406.9... ...DAB Plus 9A... ...en um, ja, we gaan uh, nog eventjes... Uh, ...naar het spaans hebben ...Amagura... ...leuke plaatjes wel... ...leuke plaatjes wel... Op mm, die, hoor je hier... ...Entertainment for you... <laughs> Te vi, aparentemente estabas contento, estás feliz, la así como antes me a mí. En parte me alegra dat de los dos no esté llorando, la me en y aunque